4 uur. Het los Journaal. door Alt Megens. De Belgische spoorbedrijf NMBS en de Nederlandse spoorbeheerder ProRail hebben beloofd dat er nog deze week een oplossing komt voor de problemen met de hoge snelheidstrein 4A. Dat deden ze in een speciale hoorzitting in Brussel. De intercityverbinding tussen Amsterdam en Brussel over het normale spoor is een van de mogelijkheden. In de bestaande dienstregeling is volgens ProRail ruimte om 16 keer per dag van of naar Den Haag te reizen. Dat hij Ns Stopman werd meerstad tijdens de hoorzitting. Is het oude beneluxpad nou nog vrij of niet? Nou, op dit moment is het niet vrij, maar het is wel vrij te maken. En zoals ik gezegd heb, is dat uh, ten zuiden van Den Haag gemakkelijker dan tussen Den Haag en Amsterdam. En ik hoop dat, uh, dat deze week dan of volgende week dat het ook helemaal definitief wordt. De ouders van Tim Ribberink nemen geen genoegen met de excuses die de Vara op zijn site heeft aangeboden voor een radiodocumentaire over de zelfmoord van hun zoon. Daarin werd in twijfel getrokken of pesten wel de reden voor zijn stap was geweest. De vader van Tim beschouwt de documentaire als een moordaanslag... zei pastor Marines van den Berg op een persconferentie namens de familie. De ouders willen dat de vader erkent dat de manier waarop de zelfmoord van hun zoon is behandeld vragen oproept. Ook hebben de ouders zelf nog niets van de vara gehoord, zei Van den Berg. Op dit moment hebben de ouders van de vara zelf geen excuus ontvangen. Ze hebben het via... De media vernomen, dit staat niet in de verklaring die u nu krijgt. Omwille van de zorgvuldigheid hebben we tot vlak voor deze uitzending gecontroleerd of er misschien toch een rechtstreeks bericht was gekomen. Dat is er niet, niet gekomen. In de Utrechtse wijk Kanalen-Eiland zijn de hekken weggehaald bij de flat waar asbest is verwijderd. Na zes maanden hebben bewoners nu weer vrije toegang tot hun straat. De schanering van de flat is inmiddels afgerond en vorige week zijn de eerste bewoners teruggekeerd. Sommige gezinnen willen graag snel weer naar huis, andere wachten liever de renovatie van de gevel af. Die renovatie duurt nog tot eind april. Berichtendienst WhatsApp schendt de privacy van gebruikers op drie verschillende manieren. Dat concluderen het College Bescherming Persoonsgegevens en de Canadese privacy toezichthouder... in een gezamenlijk onderzoek naar het Amerikaanse bedrijf. WhatsApp heeft al een aantal aanpassingen gedaan om de privacy te verbeteren... Maar op een aantal punten blijft het bedrijf in overtreding. Vooral over de veiligheid zijn nog veel vragen, zegt voorzitter Koonstam van het CBP. Alle berichten waren onderschepbaar door mensen die niet eens vreselijk technisch onderlegd waren. En bovendien, de wachtwoorden waren zodanig samengesteld... dat ik namens u berichten kon ontvangen en verzenden. En er is zoiets als briefgeheim. En het is dus een beveiligingssystematiek die absoluut niet deugde. Het CBP gaat kijken of WhatsApp aanpassingen doet... En neemt anders maatregelen tegen het bedrijf. Het weer nog, vanavond en vannacht bewolkt en geregeld regen. De wind trekt flink aan, aan zee wordt de wind stormachtig. Morgen is het wisselvallig en regenachtig en dan waait het stevig. Het wordt morgen zo'n 10 graden. AVBV-verkeersinformatie, het is niet drukker dan gebruikelijk. Er staat ruim 20 kilometer file. De files die opvallen op de A9 Amstelveen richting Diemen staat verklopend Diemen 2 kilometer. Dat komt er een spoedreparatie aan de weg de rechter rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel, 3 kilometer. Er staat een auto stil op de rijbaan. De A15, Gorken Nijmegen, voor Afrit Leerdam, 5 kilometer. Dat komt ook door een spoedreparatie aan de weg. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67, Vendo richting Eindhoven... tussen Afrit Zomeren en Geldrop, 4 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 Villa VPRO Tesso Blok en Ger Jochems Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa Ook Tot half vijf nog bij u met ons panel Schuld en Boete. En daarvoor zitten hier vandaag bij ons in de studio Jeroen Recoer. Hij is Partij van de Arbeid, Kamerlid en oudrechter. En twee advocaten, Willem Anker en Richard Korver. Beide welkom. Ger, trap ja, jij eens af. Uh, de beelden van de mishandelingen in Eindhoven, daar gaan we het over hebben. Die zijn er overal vertoond. Ten eerste in Omroep Brabant en daarna zijn ze all over the place uh, te zien. Uh, het OM, het Openbaar Ministerie, heeft die beelden vrijgegeven... want het opsporingsbelang gaat voor alles. Dat is een letterlijke quote. Uh, eerst eventjes die ene opmerking, Jeroen Rukkoer. Het opsporingsbelang gaat voor alles. Dat klinkt logisch, maar het gaat wel heel erg ver. Ja, Onderschatten belangen van, van, van gedupeerden? Voor alles is een beetje, een beetje stevig uitgedrukt. Want in hun eigen richtlijnen staat dat het opsporingsbelang, hè, dat kan je inzetten zolang het proportioneel is. En ja. Ja, moet ik zeggen, in dit geval vond ik het wel terecht hoor. Er komen we misschien zo op dat dat, dat, dat, dat uh, publiek is gemaakt. Maar voor alles, dat is wel een hele stevige ja, maar voorzet. Het is nou, alsof moeilijk in hun richtlijnen zeg je proportioneel, dan moet er weer een. Een, een clausule zijn wat uitlegt wat dan proportioneel is. Want er staat in die richtlijn... ze moeten rekening houden met het feit dat er verschillende mediavormen zijn... die een buitengewoon snel en breed bereik hebben... wat je niet meer in de hand kan houden. Dat is toch allemaal redelijk vaag. Dat is voor iedereen maar in te vullen. En natuurlijk, maar je moet dat altijd aan iedere individuele zaak moet je afwegen. Uh, wat zijn de belangen en hoe, eh, wat ja. laten we doorwegen? Ja. In dit geval snap ik nadat je eerst hebt geprobeerd het op te lossen... en daar, daar niet tot een succes. Dat je zegt, oké, okay, dan gaat het zwaarder wegen... Uh, dat we de privacy schenden. In dit ja. geval vind ik dat niet zo'n punt, moet ik uh, eerlijk zeggen. Willem Anker, bij de EO voor ons uh, was een discussie... Uh, tussen Ronald Seurissen en, uh, en een uh, rechtbankverslaggever, Chris Klomp. En Chris Klomp die zei, ja, dit gaat gewoon te ver. Die is niet, niet proportioneel. Ze hadden op zijn minst kunnen beginnen om die beelden... die gezichten af te dekken met balletjes, zoals vroeger in de krant. Uh, ben je het mee eens? Ja, het OM roept dan... Uh... Ze moeten juist herkenbaar zijn, want anders schieten we met dit middel niet op. En als je ze onherkenbaar maakt, schiet het zijn doel voorbij. Aan de andere kant zeg ik, het moet wel de laatste optie zijn. Je hebt heel veel andere middelen om uh, je doel te bereiken. Het moet echt uh, het laatste middel zijn, want het leidt tot en dat is ook weer gebleken tot eigen richting. Mm -hmm. Burgers gaan daarmee op de loop. En iemand die er toevallig op lijkt, of dezelfde initialen heeft, of dezelfde naam, nou die kan zich maar bergen. En dat moet het OM mm. zich realiseren. We zijn 2013. Dat moet men zich realiseren, de consequenties. Want die beelden gaan er nooit meer af. Maar Richard Korver, dan zegt het OM, wij zijn wel verantwoordelijk voor die beelden maar niet van wat, er, wat mensen daar ja. verder mee doen. Dat is wat ze letterlijk ja. zeggen. Nou, ja, Ik heb mij daar al eerder over uitgelaten. Dat is natuurlijk een redenering van je welste. Ik heb op de universiteit het vak argumentatieleer gedaan... in alle extensies, maar ik kan u vertellen... je hebt alleen de inleiding nodig om dat te kunnen constateren. Ja. Dat is natuurlijk onzin. Uh, en zo'n hoofdofficier moet ook beter weten. Wat men hier nog had kunnen doen, dat is ook wat Klomp heeft gesuggereerd... Uh, aankondigen van... Uh, heren, als u zich niet uiterlijk woensdag meldt... dan gaan wij over tot publicatie. Ja. Dat was een soort tussenstap. Maar je ziet nu bijvoorbeeld in Amsterdam zijn vandaag beelden vrijgegeven van beklatting... van een Duits consulaat van Bazaar, daar wil ik even vanaf zijn. En dan denk ik, ja, waar ligt nou de grens? Hè? Dat je dit soort beelden vrijgeeft van hele heftige geweldsdelicten... Mm -hmm. daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar het beklatten van een object... Ja, ik, ik zie niet zo in waarom daar nu eh, die beelden voor vrij zouden moeten worden gegeven. Want als we zo aan de gang gaan, dan komen de fietsendiefstallen straks ook ja, in beeld. Ja, olievlek werken ligt al op de loer. Mm -hmm. je Jeroen Recour, er is nog iets anders geks uh, Als je dat gelijk even mee kan nemen Iets anders <tie> is daar merkwaardig aan uh, OM zegt ondanks alle commotie We gaan hier gewoon mee door Want nogmaals, de opsporing gaat voor alles Maar ze gaan wel in tegen hun eigen richtlijnen Schijnt het Dat is een vreemde zaak ja, nou ja, zij staan ook onder druk van de publieke opinie. Hè? Die zegt, hop, uh, ram er tegenaan. Als je dat filmpje in Eindhoven ziet, dan, dan kan je ook moeilijk anders denken. Hè? Dan ja. denk je inderdaad, die privacy van die jongens uh, uh, zet maar even opzij. Um... Even die de twee dingen, hè? Die, die, de olievlek. Je hebt het niet meer in de hand. En het OM dat dan gemakshalve over zegt. Dat is ook niet aan ons. Die beelden... Dat wij die vrijgeven, tuurlijk. Maar wat er verder gebeurt, dat is niet voor ons... Uh, die ja, kijk, je, moet niet. Dat, je moet dat mee afwegen. In, uh, in je afweging zetten we het, uh, uh, laten we het zien of niet. Dat is niks nieuws. Hè? Dat was natuurlijk gewoon ook al bij opsporing verzocht. Dat hebben we sinds, sinds jaar en dag. Hm, en terecht dat we dat doen. Dat vind ik helemaal niet erg. Je moet het alleen blijven doen als opsporingsmiddel. En daar zit de grens. Zolang, zodra je het gaat gebruiken als, als eigen richting... als uh, schandpaal of nog erger... Ja, maar misschien het misschien dat het OM dan ook wat zorgvuldiger zou moeten zijn... en bijvoorbeeld zou moeten zeggen van... Goh, als wij beelden vrijgeven, dan doen we dat alleen in het kader van opsporing. En beste media, het is nu niet toegestaan... om die beelden voor een ander doeleind te gebruiken. Want dan kan je er ook wat mee. We hebben het in allerlei zaken gezien. Uh, niet in de laatste plaats, de zaak waar meneer Anker en ik samen in zitten. In Amsterdam, de zaak waarin een beeldenis door autoriteiten... naar buiten wordt gebracht in het kader van opsporing... die daarna een heel eigen leven gaat leiden. Ja. Maar ik denk dat dat een illusie is. Want ja, sociale media en dergelijke is, is niet... In de hand te houden. Maar ja, dat, dat is precies ja, waar het om gaat. Maar dat ja. weet het OM als ja. geen ander. En ik, ik moet zeggen, ik uh, ben het uh, in die grotere zaak die al aangestipt is, vaak uh, oneens professioneel met Korver. Maar ik vond zijn opmerking zo net wel Die zedenzaak bedoel je? Ja, die zedenzaak. We komen elkaar binnenkort weer tegen. Maar ik vond deze opmerking wel vrij praktisch. Dat je zegt van, nou, we geven nog een termijn van uh, 24 of 48 uur. En daarna mm -hmm. maken we het bekend. Nou, de consequenties die zijn ook bij de betrokkenen bekend. En ik denk dat Menig een zich eh, al dan niet schoorvoetend gaat melden. Ik vind het op zich niet zo'n gekke optie. Hm, Richard Korver, maar kan het niet zo zijn? Een van die richtlijnen van het OM zelf. Hè? Kan een raadsman van een van, de, van een van deze daders... of verdachten, moet je nog zeggen. Uh, zou die niet op grond van die richtlijnen een zaak kunnen beginnen tegen het OM? Niet afhankelijk verklaren. Ik, ik roep maar wat. Nou, dat, ik denk niet dat je er daar mee komt. Uh, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de vraag. Uh, is op een juiste wijze uh, bewezen te verklaren... dat deze jongens een poging doodslag bijvoorbeeld, of een zware mishandeling hebben begaan. Mm. Uh, je zou misschien wel kunnen zeggen... dat het zou moeten meewegen in de strafmaat. Ja. En er zijn wel zaken bekend waarin dat een ja. matigend effect heeft. Ja. Ja. We ja. hebben uh, in, die, in die zedenzaak uh, ook heel veel kwesties onderzocht... waarin het OM de eigen richtlijnen uh, behoorlijk overtrad. Uh, niet ontvankelijkheid. Uh, dat was vroeger een toverwoord van de advocatuur, maar dat wordt zelden uitgesproken, hoef je in zo'n zaak helemaal niet te proberen. Ook niet in Eindhoven. Mm -hmm. Hoogstens strafvermindering, maar ook lang niet altijd. He, dus die rechtlijn is prachtig, is een uitgangspunt voor het OM. Maar als je praat over sancties, nou, dan hebben wij niet zo gek veel in handen. Nee. Nee, maar... We noemen het wel, want we zijn de waakhonden. Ja, ja, ja nee, je moet het Mark... blijven zeggen natuurlijk. Ja. Eén ding wat vaststaat, heren, is in ieder geval dat, uh, dat het OM ermee doorgaat... en dat er een politieke meerderheid voor is. De PVV wil zelfs er verder gaan. Ik weet niet wat ze helemaal precies willen, maar die wijzen erop... dat die waarschuwen ervoor dat je nog zult zien... dat uh, die daders strafvermindering krijgen door de publiciteit... waarmee ze dan al gestraft zouden zijn. Jonge Rekoe, ja. ligt dat maar... voor de hand? Ja, het is dus niet heel onannemelijk, nee. Het is een hele oude discussie, ook in de politiek. Hè? Mm. Namelijk, nu doet de politie het nog. PV stelt op het standpunt dat iedereen dit op, op internet moet kunnen plaatsen. Ja. Um, vanuit uh, het idee dat je het zelf kan voorkomen... vind ik eigenlijk het idee, inderdaad, een dag een balkje, daarna niet meer. Dat ben je ook meteen van die strafvermindering af. Op het mm. moment dat je kan aantonen, je wist ervan. Je hebt ervoor gekozen uh, je niet te melden. Ja, dan heb je dit zwaardere middel ook zelf, uh, uh, zelf voorzien. En dan denk ik dat je... Wat ja. verder weg blijft van straf. Uh, Kijk het pad op van, hè, dat ook anderen uh, beeldmateriaal mogen publiceren. Uh, ergens 2001, 2002 is er een winkelier in Amsterdam geweest... die foto's ophing van winkeldief. Van, uh, ja, een klant van jou onder andere. Uh, van Onder andere een klant van mij, maar dat was helemaal ja, geen winkeldief. Dat was een dementerende mevrouw. Uh, oh. En die dacht, oh hemeltje, mijn portemonnee zit nog in mijn fietstas. Die wilde haar portemonnee pakken en die werd in de kladden gegrepen... en vervolgens uh, wekenlang in die winkel opgehangen. Nou, Daar heb ik een kort geding over gevoerd en toen zei er zegt al... Dit kan niet. Als je uh, uh, filmmateriaal of foto's wil publiceren... In een, met een koppeling naar strafbare feiten... is er maar één die dat mag. En dat is de officier van justitie. Ja. En ik denk wel dat we het zo zouden moeten houden. Hm. Um, en dan moet je maar hopen dat daar dan wijze mensen zitten... die tegen de druk bestand zijn, zeg ik dan maar even tegen meneer Recoeur. Want die zegt alsof het heel normaal is dat er druk is van de maatschappij... Uh, dat het OM daar niet tegen bestand zou zijn. Maar dat behoort zij krachtens haar uh, eigen statuur ja. natuurlijk wel te zijn. Maar wat doen we dan nou met het gegeven Jeroen Recoeur... Uh, dat als je die foto's publiceert... dat je al eigenlijk uh, vooruitlopend op een veroordeling door de rechter... iemand al straft. Nou, dat vind ik een stap te ver gaan. Kijk, wat gebeurt, en dat is inderdaad een groot gevaar... is of je ja, de verkeerde, nou is dat filmpje van Eindhoven... is dat minder snel aan de orde, maar dat kan. Hè. We hebben in die zaak van Joran van der Sloot gezien... dat een hele menigte voor de deur van de verkeerde stond... Um, dus daarom moet je terughoudend zijn, maar dat is geen straffen, zoals je zegt. Het tweede is. Waarom niet? Waarom is dat geen straffen? Want je kunt daar behoorlijk last van krijgen. Als je nog niet maar, voordeel bent. Maar dat is wat anders. Dat is wat anders. Maar dat is toch een soort van materieel gesproken, nu, misschien niet de jure, maar wel materieel een straf, toch? Nee, je hebt er last van. En die last, uh, die, die weegt de rechter ook mee. Uiteindelijk als hij alle elementen moet afwegen om een, om een straf te bepalen. Uh, als je, als je, met je, met je met je hoofd in de krant staat op televisie, dan kan dat een, een, ja. een, een, een omstandigheid zijn om te zeggen... je bent al gestraft... Nee, maar nou, ja, wat hier natuurlijk gebeurde niet. was dat aan de hand van dat filmpje... andere media weer een foto opspoorden waar al die jongens op stonden... die online gooiden, daar hun namen bij zetten. Ja, en dan wordt het natuurlijk wel heel vervelend. Hè? Want als die jongens laten solliciteren en iemand doet een Google search... dan komt gelijk naar boven dat hij betrokken was bij dit incident. Je bent gestigmatiseerd. Hè? Het is dan onterecht. Hoe kom je daar weer af? En dat domino-effect, dat kan toch ook het OM zien? Moet het OM zien? Want we leven in 2013. Dus uiterste behoedzaamheid, ultimum remedium. Okay. Ik hoop dat men daaraan denkt. Jeroen Rukkoer, tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... is met collega uh, Kamerlid VVD, de beide uh, uh, regeringspartijen... zijn ervoor ten eerste dat er doorgegaan moet worden... zij het onder buitengewoon strikte voorwaarden... en wat beter geregeld waarschijnlijk dan nu met kroongetuigen. Maar ook dat het fenomeen de criminele burgerinfiltrant terug moet komen. Het is jarenlang een volkomen taboe geweest na de hele IRT-affaire. Eh, toen werden er onder het toeziend oog van politie, justitie... grote partijen drugs het land binnengebracht... in de hoop zo grote vissen te kunnen vangen. En dat liep allemaal verkeerd af. Jullie zijn daar nu voor. Nog even, probeer nog even concreet kort uit te leggen waarom. Om de grootste zaken en de grootste boeven... ...opgelost te krijgen, Want respectief achter de tralies te krijgen. Dat lukt zonder Dat lukt onvoldoende. Mm -hmm. um, gelukkig gooien je, als we zeggen, onder, onder, onder strikte voorwaarden... ...het moet echt alleen in die zaken waar je op geen enkele andere manier... ...de zaken opgelost kan krijgen. En dan ook alleen nog die zaken die echt tot de grootste, de zwaarste in het land behoren. Mm -hmm. Maar onder welke omstandigheden willen jullie het dan nu gaan doen... Anders zijnde dan de situatie voor de parlementaire enquête. Nou, wat je daar zag was een ongereglementeerde, uh, bijna proefperiode. Nou ja, er uh, moest uh, toch wel toestemming voor komen van de rechtercommissaris. Uh, ja, maar, maar die hele wet opsporing, bijzonder opsporingmethoden zoals we die nu hebben, kenden we niet. Die is pas gekomen naar Van Traan, die, ja. hele, die hele... Ja. Uh, ja normering daarvan. En wat je zag, was dat de boeven de politie runden, niet de politie de boeven. Daar nou, moeten we dat... natuurlijk nooit meer hebben. En je moet die burgerinfiltrant ook niet meer inzetten om drugs door te smokkelen en daar dan oog op te houden. Daar moeten we allemaal ver van blijven. Waar het mij om gaat, is die kroongetuigenregeling goed in de verf zetten. En dat is en van veel recenter kan... datum dat we gezien hebben, ja. hoe ongelooflijk mis dat nu nog, as we speak, kan ja, lopen. Nou ja, goed, die uitspraak die volgt deze week, daar wil ik ver van blijven. Laat de rechter daarmee even. Nee, dat, ook, dat uh, gaat over, uh, de over de passagezaak, maar er zijn ja, er meer. Dat is niet er de er enige. Er Eigenlijk ja. is het nog nooit gelukt met een kogentage in, ik in geloof, Nederland. één keer, een, de staatssecretaris Steven, die moet, geloof ik, nog een pluim hebben, want die heeft het één keer voor elkaar gekregen, maar daarna was het gedonder. Dus die regeling zit, wat mij betreft, niet goed in elkaar. En als je daar kritisch over doordenkt, dan kom je ook bij de criminele burger-infiltrant. Alleen in combinatie met het kroongetuigendeal. Ja. Richard Corver, altijd kritisch geweest. Ja, het wordt mij nu nog steeds niet duidelijk wat die criminele burgerinfiltrant dan wel zou doen. U verwijst leuk naar die kroongetuigregeling, ja. maar en, en iemand die infiltreert is echt iets anders dan een kroongetuig. Ja. Een kroongetuig is iemand die naar de politie stapt, of de politie heeft hem al, en die zegt, uh, ik weet wat, in een ruil daarvoor krijg ik strafvermindering. Mm -hmm. uh, dat moet je helemaal aan het begin van de zitting halen, dat als eerste. Maar de politie kan ook zeggen, Weet je, je zit in die organisatie, we missen nog een snippertje bewijs. Uh, wil je even teruggaan? En op dat moment word je crimineel burger infiltrant. Maar, maar het, is die... niet, het is niet meer groeien in een organisatie, dat moet je allemaal niet hebben. Je moet iemand hebben die daarin zit, waar het te heet onder de voeten wordt. Wat dan ook. En die, daar maak je een deal mee dat je die zaak dan ook echt oplost. En niet dat gedonder zo voortdurend uh, uh, door de zitting heen, omdat de rechter uiteindelijk... De beslissing neemt, een officier geen echte deal kan maken. Maar die infiltrant die kan dus wel behulpzaam zijn bij het toch nog doorlaten van één partij drugs of een, een partij vrouwen om in de prostitutie te gaan werken, om dat laatste snippertje bewijs te krijgen. Ja, niet in mijn plan. In mijn plan gaat het echt om, om bewijs hè? Uh, uh, leveren. Maar dat kan toch een lading, ja. dames of drugs zijn? Dat kan. Dat is dat is, lijkt dat, mij hard dat, dat lijkt me ook, dat is doorleveren. Maar, maar, daar doorleveren maar hoe moeten we noodzakelijk we beginnen? is dit nou? Dat je dit ultieme middel, dat al een keer is afgeschoten... waar ministers door zijn gestruikeld, opnieuw gaat invoeren. We moeten eerst natuurlijk morgen even aanwachten. Want dan morgen heb je de kroongetuigen, schuine streep, bedreigde getuigen. Ik ben heel benieuwd wat Amsterdam daarvan gaat zeggen. Jullie roepen nu al om het allesvaarste middel... de, de criminele burgerinfiltrant. We moeten ook kijken, is dat wel noodzakelijk? Hoe vaak heb je dat nodig... Het leidt tot een vervuiling van het proces. En wij weten als advocaten één ding, zeker zodra justitie met een criminele burger infiltrant komt... wordt het hele proces daardoor beheerst. En uh, er is een spreekwoord in Nederland, daar spelen volgens mij een ezel en een steen een hoofdrol. Hm. We hebben het allemaal al alle een keer gehad. Nou, maar je, we, we, nee, ik stop. geloof dat Jeroen Lecour een idealist is en denkt, tuurlijk, weet ik ook allemaal, maar het kan wel schoon en netjes en goed. Want ja, dat dan, is wat je zegt. Dan, dan zul je toch op zijn minst eerst eens moeten kijken hoe het nu gaat. Want het gaat nu helemaal niet schoon, netjes en goed. Het is rampzalig zoals dat nu gaat. Uh, en ja, met alle respect voor het werk van meneer Koer, maar ik, ik, ik zou de Tweede Kamer toch dringend willen aanraden... daar nou eens een enquête aan te wijden... het functioneren van het team getuigenbescherming, van het OM... in relatie tot het zaaks-OM. Uh, waarvan men nu heel krampachtig zegt... dat zijn twee gescheiden trajecten... en waarvan je je kunt afvragen in hoeverre dat nou ook daadwerkelijk zo is. Mm. Uh, want volgens mij moet je eerst die organisatie op orde hebben... Uh, voordat je uh, burgers gaat aanmoedigen... dan wel gaat vragen uh, kroongetuigen te worden... of nog een stap verder te gaan... En maar is leent zich dat wel tot een open, voor een openbare enquête? Want die moet per nou ja, definitie kijk, bij, openbaar bij, zijn. Bij van Tra hebben we die natuurlijk integraal helmen op hebben. Hè? <laughs> oh ja, natuurlijk. Oh ja, dat, dat was een middel wat van traar daarvoor uh, uh, invoerde. Uh, je kunt natuurlijk als enquêtecommissie ook ervoor kiezen om delen achter gesloten deuren te doen, uh, maar een beetje een kritische blik op van hoe gaat het eigenlijk nu en wat zijn daar de klachten over? Ja. Maar de, uh, Jeroen, antwoord daar eens op. Wat, he, ja. Helemaal mee eens. Wij bereik ook die geluiden, dat, die, dat, dat teamgetuigenbescherming dat dat, uh, zeker beter kan. Maar dat neemt niet weg dat heel goed kijken naar Van Terra, heeft hij de zaak wel heel erg op slot gezet, die commissie. Mm -hmm. uh, ik denk dat we die lessen goed... Nog steeds uh, in het achterhoofd moeten hebben, maar dat er wel ruimte is om een stap verder te gaan. Omdat juist, en dat deel ik met beide heer advocaat, het is op dit moment een rommeltje. Die regeling ja. werkt niet goed. Mm -hmm. nou, dan kan je zeggen we stoppen er helemaal mee, maar dan laat je, wat mij betreft, de allerzwaarste zaken. Ik hoop dat het maar heel weinig mm -hmm. zijn. De allerzwaarste zaken lopen. Mm -hmm. Ik kies voor de andere kant. Dus echt, als we in Nederland ambitie hebben om ook grote zaken te pakken... dan heb je een goede kroongetuigregeling ja. nodig. Maar dan nou hebben de politie en OM al zoveel opsporingsmiddelen. En zoveel dwangmiddelen en machtsmiddelen. Want de laatste jaren is dat alleen maar toegenomen. En dan denk ik, moet je dan nu ook nog naar dit zeer omstreden middel grijpen? Dan denk ik, ja, dat is toch ook een zwakte Hoe vaak mm. is dat nodig? Zoek dat eerst eens uit. Hoe vaak je er überhaupt een beroep op zou kunnen doen... voordat je dit invoert. Mm. Met alle ellende van dien. Want u weet op het moment dat u het voorstelt... Ja. wat je op je af krijgt, ja. dan zeg ik van stop. Ho, het is genoeg. Maar, zit, maar de realiteit is, Willem Anker... dat er een politieke meerderheid voor is. En dat in het achterhoofd houdende... Wat zeg jij dan uh, wat er op zijn minst dan moet gebeuren? Wat hou je de Tweede Kamer voor als jullie het dan toch gaan doen? Aan restricties regel... of aan regels? Ja, ja. ja, precies. Regel dan in ieder geval dit of dat. Ik vind dat de Tweede Kamer pas kan en moet beslissen... over dit uitermate gevoelige en ingrijpende punt... wanneer die Kamer helemaal, 100 is voorgelegd. En dat is gewoon niet zo. Er moet dan... Moet in elk geval een grondig rapport leggen van in welke gevallen hoe vaak is het nodig geweest. Wanneer denk je het nodig te hebben? Waar liggen de grenzen? Maar en Kamer moet nou op... niet in de emotie roepen van we gaan dat maar nee, doen. Oké, okay, dus dat, dat zeg jij, Willem. Je, je dan dan zo. En, en, en uh, Richard Korver, jij zei wat in elk geval van belang is... en daar heb je zelf aan me ook mee te maken gehad... is dat als je dan al afspraken maakt, als we met een getuigen dat er ook duidelijke heldere afspraken zijn die nagekomen moeten worden... dat iemand zich ook echt beschermd voelt. En die... Want daar komt het op neer. Ja, met en, en met name, uh, dat is mijn grootste kritiekpunt op die hele club... die toetsbaar is door een onafhankelijke rechter... Uh, die nog gewoon in dienst is. Ja. Uh, en, en niet in een schimmige achterkamer door een schimmige arbiter... die eigenlijk op de salarislijst van de staat staat. Mm -hmm. uh, waarom is het Jeroen. eigenlijk niet zo, Jeroen? Ja, wat, is, wat, wat Richard zegt, dat ligt toch eigenlijk enorm voor de hand? Nou, op dit moment is de zittingsrechter die toetst. En vandaar dat je in die processen... Hè, de officier van justitie kan een deal voorstellen... maar of die gevolgd wordt door de rechter, dat weten we nooit. Uh, uh, en dat geeft die kroogentuigen een vervelende positie... dat hele proces door is niet, het is niet waar, Dus hè, want, we moeten het aan de voorkant moeten we het regelen. Uh, uh, een deal met een crimineel de, moet van tevoren duidelijk zijn. Dit is de deal. De uh, bescherming wordt de niet getoetst in de zittingszaal. Dat is dus onjuist. De Amsterdamse rechtbank in Passage heeft gezegd... het zijn twee trajecten. Uh, en, en wij bemoeien ons niet ja. met dat beschermingstraject. beschermingstraject. Goed, ik, wilde, ik, wilde, maar, ik wilde dit even afronden door gewoon jou te vragen, Jeroen. Want de, dit is een voorstel van, van de VVD en Partij van de Arbeid. Is het uh, misschien zinvol wat Willem Anker zei, dat als je dit dan al zou willen... dat je niet zegt, zeg nu ja en dan gaan we nog wel eens kijken... maar om bij wijze van spreken met een heel draaiboek nu al te komen... zodat de Kamerleden punt voor punt kunnen zien hoe het allemaal geregeld is en beveiligd is... en dat ze dan ja of nee kunnen zeggen. Nee, ik kan meneer Anker op zijn wenk bedienen, want we zijn in de Kamer al een poosje met dit onderwerp bezig. We hebben al deskundigen gehoord... Uh, en dat traject gaat verder. Het ja. is nog niet afgelopen. Wim van der Pol, dat is ook een, een lid van het panel, hij is van Crimesite. En die schrijft een waarschuwing. Hij zegt wie criminele infiltranten gaat runnen zonder een solide netwerk... voor de informanten loopt op leme voeten. Dan gaat het helemaal stuk. Moet dat niet ook geregeld zijn? Moet dat niet ook een voorwaarde zijn? Dat je de informanten ja. uh, goed begrijpt. Ja, maar ik wil alleen die informant als kroongetuige. En de kroongetuige heeft natuurlijk in veel gevallen ook bescherming nodig. Mm. Uh, Want die komt en zegt, jongens, het wordt met hete onder de voeten. Ik ja. ga ver verklaren, maar dan wil ik wel uh, uh, mijn veiligheid hebben. Mm. Dus evident, en dan komen we inderdaad erop... dat dat beter dan nu geregeld moet worden... Dat die bescherming goed georganiseerd moet worden. Oké, okay, laten we tenslotte even inderdaad vooruitkijken naar waar we al een paar keer naar verwezen. Morgen is de uitspraak in het grote uh, passage, de grote passagezaak. Liquidatieproces. Liquidatie, ja. um, er staan elf uh, mensen, elf verdachten staan terecht en morgen uh, zullen de eisen, nee, die zijn al bekend. Volgens dus, ja. Volgens wordt, uh, ja, wordt gewezen. gewezen. Ja. Uh, jij wilde daar iets over kwijt namelijk uh, Willem betreft het uh, de strafeis levenslang. Er is zes keer levenslang geëist. Ik weet niet wat er uitkomt. De rechtbank zal eerst de mogelijke hobbel van Peter Laes moeten nemen. De Of ja. die betrouwbaar is. Komt men dan tot het bewijs? De feiten zijn dan ernstig. Zes keer levenslang geëist. Stel dat dat er uitkomt, dan is dat niet meer en niet minder dan een unicum in de misdaadgeschiedenis. Want we hebben op dit moment, vandaag hebben we 32 levenslangen in Nederland. Het gaat hier om zes. En de rechter heeft niet al te veel manoeuvreerruimte in geval van bewijs. Want het zijn oude feiten. Dus mm -hmm. het maximum voor die feiten tijdelijk is 20 jaar. Dus ze hebben de keus, als het allemaal bewezen is, tussen 20 jaar of levenslang. Want 20 is 13,4. Wat... Later is het 30 geworden. Maar dat was 1 februari 2006. En dit is allemaal, daar speelt zich allemaal dat af. Het hele mooie ja, ja. alternatief van 30 jaar is het niet. Dus die rechter heeft een hele moeilijke keus. En in het verleden ging men dan nog alles naar levenslang... omdat zijn die 13,4 is te gering. Daarom kwam die 30, die 30 is er als reddingsboei niet... oh, oh, wat moeilijk voor die rechtbank morgen. Dus jij zegt, ik weet natuurlijk niet wat het wordt... Ik maar het als het zes komt. keer, dan is het een, een, een naar-unicum, vind dat? Dan vliegen we van uh, 32 naar 38. Richard? 20 procent erbij. Zes keer levenslang geëist, ge ge stel je voor dat het dat wordt. Dan zeg jij dan ook alleen maar een unicum... of heb je daar ook nog een mening over? B uh, laat ik zeggen, een, een emotionele mening over. Nee, ik heb daar geen eh, emotionele mening over... anders dan dat eh, een ieder zich wel goed moet realiseren... dat levenslang in ons land ook echt levenslang is. Heel veel mensen denken, nou tot ja, de dan dood. Kom, kom je met je pensioen of zo wel los. Maar zo werkt het niet. Je zit echt tot je dood. Naar, voor zover mij bekend, maar meneer Anker is daar meer specialist in dan ik... is een gratieverzoek ook nog nooit gehonoreerd. Laatste was 1986, <coughs> huidige politieke klimaat, kans nul... Ja, en dan is nog eventjes uh, uh, Peter Laes, de kroongetuige, waar het allemaal om draait. Die heeft gezegd: als er werkelijk zes keer levenslang wordt geëist... dan kan je ervan uitgaan dat er vervolgens een grote arrestatiegolf gaat komen. Want die mannen denken: we zitten tot ons dood. Wat kan mij nog gebeuren? Misschien nog een dealtje. Wij gaan eens even praten. Is dat een mogelijkheid, Willem Anker? Ik had er nog nooit aan gedacht dat dat misschien ook tijd Sluit het dat niet uit, levenslang is nooit meer eruit, rug tegen de muur. Uh, ja, dan uh, maak je wel eens rare sprongen. Ik sluit het absoluut niet uit. Maar als... is dat niet positief dan? Dat lijkt nou, op meer arrestatie. arrestatie. Ja. Ja, ja, maar levenslang ja. betekent in ieder geval procederen tot het bittere eind. Want ook daar heb je niks te verliezen. Dat is Dus ze ja. zullen nog wel even mond houden dan. Goed, bedankt. Jeroen Koer, hoorde u als laatste. En Willem Anker en Richard Korver. Dit was Schuld en Boete en ook het einde van de Vila. Morgen zijn we er weer vanaf half vier en zo meteen na het uh, nieuws van half vijf. Tim Overdiek met het Radio 1 Journaal. Dag Tim. Hallo. Oh, met een nieuwe week dus nieuwe ontwikkelingen over de Vila. Hoewel, dat zeg ik trouwens wel. Hij rijdt nog steeds niet, maar er wordt wachtpraat op hoog niveau... Ander nieuws. Heel <coughs> goed donderdag zien rijden. Over de, hij kruiste naar Aadwal. Uh, uh, volgens mij hebben we nieuws hier. Ger, gaat even uitzoeken. Ik wil foto's en dan uh, mag je daarover komen praten in het Ruiten 1 Journaal. We hebben meer nieuws aan het Bewegend Front. Uh, Nederlandse caravans naar China. Heel veel meer auto's verkocht in Rusland. We hebben sowieso heel veel buitenland nieuws. Deze middag Tim Boekte bijvoorbeeld is heroverd. Uh, we zijn in Brazilië ook. En onze correspondent net is aangekomen op de plek van die vreselijke brand in die nachtclub. Na nou, de hoofdpunten van het nieuws. Door op Negens. Ja. Radio 1. Het NOS Journaal. Ook over die vira. Belgische spoorbedrijf NNBS en spoorbeheerder ProRail hebben beloofd namelijk dat er nog deze week een oplossing komt voor de problemen met de vira. Dat hebben ze gedaan in een speciale hoorzitting in Brussel. Daar gaat Tim zo meteen meer over vertellen. De directeur van een grote champignonkwekerij bij Venlo is gearresteerd. Het is vrijwel zeker de kwekerij Prime Champ, waar al eerder mensen zijn gearresteerd. De directeur wordt verdacht van arbeidsuitbuiting en valsheid in geschriften. Arbeidsinspectie vermoedt dat hij Poolse werknemsters uitbuit. In het Braziliaanse Santa Maria zijn zeker drie mensen opgepakt... in verband met de brand in die nachtclub. De brand kostte gisteren meer dan 230 mensen het leven. De politie wil niet zeggen wie er zijn opgepakt... En volgens Braziliaanse media zijn het de mede-eigenaar van de Nachtclub... en twee leden van de band die er optrad. En berichtendienst WhatsApp schendt de privacy van gebruikers op drie verschillende manieren. Dat concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens... en de Canadese Privacy Toezichthouder in een gezamenlijk onderzoek. Met WhatsApp sturen bezitters van een smartphone elkaar berichten, filmpjes en foto's. Wie de berichtendienst wil gebruiken moet toegang geven tot het volledige adresboek. En daarmee krijgt WhatsApp ook inzage in de contactgegevens van mensen die de dienst helemaal niet gebruiken. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANW Verkeersinformatie. Het is een normale avondspitsen staat ruim 40 kilometer file. De files die opvallen staan op de A9 Amstelveen richting Diemen. Voor knopend Diemen 4 kilometer. Dat komt er een spoedreparatie aan de weg. Er is ook een spoedreparatie op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Gorkum en Afritleerdam staat 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden vanaf knooppunt Gorkum via de A27, A59 en de A50 via Den Bosch. Bij de heijner op de A29 tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam... zijn er problemen met de brandblusinstallatie... en vanwege de veiligheid mag het vrachtverkeer nu niet meer door de tunnel. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is bij Roermond een ongeluk gebeurd. De Roertunnel is daardoor in beide richtingen dicht.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 Goedemiddag. Wie gaat dat betalen, is een veelvuldig terugkerende vraag deze middag. De problemen bij SNS Reaal. Wie schuift de rekening naar wie? De treinverbinding naar Brussel. Boren in Groningen met hoger risico op meer schade. Rampspoed in Brazilië. Onze correspondent Mark Bessems is in Santa Maria aangekomen. Straks een update van hem over de brand die zoveel jonge slachtoffers eiste. En herbeleven de avonturen van Erik Pinksterblom. De kleine hoofdpersoon uit dat grootste boek van Godfried Boomans, Uitgekozen voor de campagne Nederland leest. Luistert u mee? We zijn er tot half zeven vanavond. Er is nog weinig duidelijkheid over een alternatieve treinverbinding tussen Nederland en België. Nu de Vira niet meer rijdt, willen de Nederlandse en Belgische spoorwegen de reiziger zo snel mogelijk weer bedienen. Maar hoe dat moet, over welk spoor en met welke treinen, die vragen zijn nog lang niet beantwoord. Dat bleek vandaag bij een hoorzitting in Brussel, waar ook Gwen Terhorst was. Gwen, dat lijkt me dan mooi als een hoorzitting waar de messen even stevig geslepen kunnen worden. Gebeurde dat ook? Nou, dat viel eigenlijk nog wel mee. Uh, de sfeer was eigenlijk uh, verrassend uh, gemoedelijk. De topmannen van NS en NBS, want die waren uitgenodigd... hadden duidelijk met elkaar afgesproken elkaar niet aan te vallen... en het, vooral het belang van de reiziger voorop te stellen. En meer dan eens spraken ze uit hoe goed ze samenwerken... en hoe belangrijk het is dat de reis, uh, hoe belangrijk de reiziger is. En dat uiteindelijk maar één prioriteit is... namelijk de treinreiziger tussen Nederland en België bedienen... en zo snel mogelijk weer te laten rijden. En die reiziger wil weten wanneer hij of zij weer kan reizen met die trein tussen Nederland en België wanneer is dat nou, dat is dus onduidelijk gebleven. Kijk, kort gezegd komt het hierop neer. De hoge snelheidsverbinding, die moeten we voorlopig maar even ver uh, vergeten. Het gaat maanden en misschien nog wel veel langer duren... voordat die directe hoge snelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel weer gaat rijden. Maar de vraag voor de korte termijn is natuurlijk wanneer komt er een alternatief. En op die vraag kwam toch eigenlijk niet echt een antwoord. ProRail, en dat was weer, wel weer positief, zegt dat het kan... want er is ruimte op het spoor. Maar... Uh, met die aankondiging rijdt er natuurlijk nog geen trein. En uh, daar worden Kamerleden eigenlijk toch ook wel een beetje ongeduldig van. Uh, je hoort nu Kamerlid van het CDA, Sander de Rouwen. Ik zie wel dat er wat ruimte ontstaat, met name vanuit ProRail die aangeeft... er is ruimte vanaf, uh, vanaf uh, Den Haag naar Brussel toe. Maar dan nog even kritisch, het gaat dan om een oude verbinding... die niet zo snel was als de HSL. Dus het gaat hier om een tijdelijke oplossing en niet de echte. Die moet er komen, maar de echte oplossing is nog steeds verder weg dan ooit. Schrikt u daarvan? Nou, ik baal daar eigenlijk gewoon van. Ik merk te weinig een, een richting die toch perspectief geeft, wat we niet moeten vergeten. Natuurlijk, er, er moet een, een, een goede verbinding zijn met Brussel, maar waarom hebben wij die miljarden geïnvesteerd de afgelopen jaren? Omdat we en een goede en een snelle verbinding wilden. En daar moeten we nog steeds aan voldoen en daar hoor ik vandaag echt te weinig over. Sander de Rauwe van het CDA. Uh, Gwen, ik begin misschien een beetje drammerig te klinken... maar als er dan een korte termijn oplossing wordt verwacht... vrijdag ligt er een plan... dan wil ik toch ook weten of we vrijdag weer treinen rijden? Ja, dat wil ik ook graag weten. Dat wil iedereen graag weten. Dat wil de reiziger weten. Maar vrijdag uh, ligt er, zoals het er nu uitziet, een plan... maar er rijdt er nog lang geen trein. En daarover zei NS-topman Meerstad vanmiddag dit... Het is een kwestie van prioriteit te stellen. Wij weten natuurlijk precies hetzelfde als wat ProRail weet. Want we zijn al sinds vrijdag met hen in gesprek. Toen hebben wij het verzoek ingediend om een, uh, een directe trein te kunnen rijden. Dat moeten wij aan Nederlandse zijde doen. Dat moeten de Belgische collega's aan Belgische zijde doen. Wij wisten dus dat er mogelijkheden waren. Maar dat vraagt wel van heel veel partijen inschikkelijkheid. En ProRail heeft al de, uh, de paden vergeven voor dit jaar. Dus we moeten opnieuw in gesprek met alle betrokkenen. Met alle betrokkenen, zegt Meerstad, de baas van NS. Wat bedoelt hij daarmee, Gwen? Ja, het is een beetje moeilijk voor te stellen, maar het heeft echt met heel veel factoren te maken. Je hoort het Meerstad zeggen, alle paden zijn al vergeven. Nou, daarmee bedoelt u dus, dus, de capaciteit van het spoor is eigenlijk al verdeeld. Dus ja, er moet uh, gekeken worden, waar is er nog ruimte? Maar uh, naast de ruimte op het spoor gaat het ook over de beschikbaarheid van treinstellen en de beschikbaarheid van locomotieven. Nou, daarover moeten heel veel mensen met elkaar over om tafel gaan zitten en er moet een plan gemaakt worden. En dat plan zou er na verwachting vrijdag moeten liggen. Maar nogmaals, dan is er wel een plan, maar rijden en geen treinen. Duidelijk. Vanuit Brussel, Gwen Terhorst. Gaan we van Brussel naar Washington, D.C. Voor miljoenen illegale immigranten in de Verenigde Staten... lijkt amnestie weer een kleine stap dichterbij. Een senaatscommissie, bestaande uit democraten en republikeinen... zijn het eens geworden over een plan om het immigratiebeleid te hervormen. Voor president Obama is het lot van Amerika's immigranten... een van de belangrijkste speerpunten van zijn tweede termijn. Correspondent Watter-Swart, eerst maar eens even die senatoren. Wat voor plan hebben zij? Ja, de exacte punten die maken ze later vanavond pakket in een, in een persconferentie. Maar het komt er in feite op neer dat ze een oplossing willen voor al die... Mensen die illegaal in Amerika wonen. Dat zijn er bij elkaar liefst 11 miljoen. Twee derde van de Nederlandse bevolking, zeg maar. Die mensen die moeten onder uh, uh, bepaalde voorwaarden... een verblijfsvergunning kunnen krijgen in de toekomst. Dat is eigenlijk waar deze commissie het eens over is geworden. Dan hebben ze het uh, vooral natuurlijk over Latino's. Mensen uit Mexico, elders uit Centraal-Amerika. Heel veel van die mensen zijn bijvoorbeeld namelijk... Kinderen van illegale immigranten, dus mensen die jaren geleden de grens zijn overgestoken. En die kinderen die kunnen daar natuurlijk niets aan doen, maar die zijn nu in Amerika vrijwel rechteloos. Het is moeilijk voor hen om scholing te krijgen, werk, sociale zekerheid. Voor die mensen moet een oplossing gevonden worden. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten uit dit plan. En heeft dit plan enige kant van slagen? In ieder geval is het voor president Obama een heel uh, belangrijk punt daar. Hij heeft hier campagne opgevoerd. Uh, volgens veel mensen heeft hij hier ook de verkiezingen deels opgewonnen. Uh, uiteindelijk hebben al die Latino's in Amerika... op een overweldigende man manier op hem gestemd... hopend dat hij zich wat meer aan zijn beloften zou houden... om de immigratiewetgeving aan te passen. Dat heeft hij eerder ook gedaan, dat is er toen niet van gekomen. Uiteindelijk zijn er zelfs onder Obama nog nooit zoveel illegale immigranten uitgezet... als onder zijn leiderschap. Uh, en Obama zal waarschijnlijk deze week nog gaan aangeven... wat hij dan precies wil met zijn plannen. Uh, heel belangrijk is het om deze wetgeving er doorheen te krijgen... in dit verdeelde congres, is dat er een aantal... hele belangrijke voorwaarden moet worden vandaan, uh, voldaan. Nou, Een van die hele belangrijke voorwaarden voor amnestie voor de illegale als die er zou komen, is dat er aan de andere kant heel streng... of nog strenger wordt gekeken naar al die mensen... die daarna nog illegaal het land proberen binnen te komen. Dus voor deze mensen amnestie, voor de rest straks hele strenge regels. Dus meer grenscontroles, meer controles op de naleving van inreisvisa, etc. Cetera, et cetera. En daar wordt dan aangegeven vanuit Washington DC... wat het op zich wel bijzonder maakt. Het congres, weten we, zit op zoveel punten muurvast. Kijk naar de begrotingsbesprekingen... waarbij de ja. republikeinen en democraten elkaar op elk klein puntje bestrijden... <lacht> En nu dus ook op het punt van immigratie, waarom dan toch deze ja. overeenstemming? Ja, ook dat heeft toch te maken met de verkiezingen. De Republikeinen hebben nu twee keer verloren. Uh... En ook keihard verloren op die immigration vote. Op die stem van al die Latino's. Die hebben allemaal op Obama gestemd, op de Democraten gestemd. Nou, de Latino's is een sterk groeiende groep natuurlijk hier in Amerika. Er zijn steeds meer Latino's in Amerika. Dus als de Republikeinen nou ooit nog eens een keer de verkiezing willen winnen... dan zullen ze toch die stem van de Latino's en van de, de immigranten uh, moeten kunnen winnen. En dat kun je alleen maar doen door meer tegemoet te komen aan de immigranten. Dus vandaar dat ook het immigratiebeleid... ook bij de Republikeinen nu wat harder aangepakt wordt. Vanuit Washington, Wouter Zwart, dank Minister Kamp van Economische Zaken... is vandaag naar Groningen afgereisd. Hij moet daar tekst en uitleg komen geven... over de gevolgen van de gasboeringen in deze provincie. Roep al, onze verslaggever is in het kielzorg van dat bezoek. En als een minister komt, Roel... dan denk je aan de ernst van de zaak... of een minister die de mensen moet komen geruststellen. Wat voor, wat voor, wat voor uitstraling heeft het bezoek tot nu toe? Nou, dat laatste denk ik. Ik heb geprobeerd mensen gerust te stellen... want er stonden nogal uh, dreigende krantenkoppen uh, in de krant dit weekend... dat er mogelijk doden zou, zouden kunnen vallen. Als er een nog zwaardere aardbeving aankomt, dan... Ik heb hier een slechte ontvangst. Ik praat maar even door. Uh, als er nog zwaardere aardbevingen aankomen, en dat is de, ver... ja, dat is de verwachting... Uh, nu zijn het bevingjes van ergens tussen de 3 en de 4, maar mogelijk worden dat nog zwaardere bevingen tussen de 4 en de 5. En de schade zal naverhand groter zijn. En zijn de minister in ja, heel voorzichtig geformuleerd: en uh, citeer hem vooral goed, er zouden dan ook doden kunnen vallen. Als je net op de verkeerde plek staat en een schoorsteen op je hoofd krijgt, ja, dan. Uh, bestaat de kans dat je dat niet overleeft. Goed, de dreiging is dus uh, geschetst. Uh, en nu is het de taak van de minister... om dat allemaal weer in het uh, juiste perspectief te plaatsen. Op dit moment doet hij dat in een uh, bejaardentehuis... In, uh, um, in de gemeente Loppersum. Uh, je zou zeggen het uh, epicentrum van uh, het aardbevingsgebied. De mensen hebben hier al van alles en nog wat meegemaakt. Uh, de allereerste boring in 1963. Uh, schokjes in de jaren 80. En ook die uh, stevige... Uh, ...aardbeving in augustus vorig jaar. En sindsdien uh, zijn mensen zich best een beetje druk, uh, zorgen gaan maken over de toekomst. Um, wat de minister doet is rustig praten met de mensen... ...uitleggen dat, uh, dat het allemaal nog grondig wordt onderzocht... ...hoe grote risico's precies zijn... ...en hoe je eventuele um, zware aardbevingen zou kunnen voorzijn... ...door bijvoorbeeld de gaswinning, uh, de gaskraan iets minder hard open te draaien... Pauw, we laten het hierbij. We hebben het verhaal goed kunnen volgen. We horen je later deze uitstelling ongetwijfeld ook nog met de minister. Straks horen we van de ouders via een tussenpersoon van Tim Ribberink. Die eisen rectificatie en excuses van de VARA. Deze middag op de maandagavond, maandagmiddagspits, Edwin Gertsen bij de AWW. Goedemiddag Edwin. Middag Tim. Er zat 60 kilometer file tussen een normale avondspits. Er zijn wel veel spoedreparaties aan de weg die vertraging veroorzaken. Zoals op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Gorkum en Afritteerdam staat 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En op de A29 tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam zijn er problemen in de Heindertunnel met de brandblusinstallatie. En daardoor mag vrachtverkeer niet door de tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdijk. Wat hebben de Amsterdamse grachten en de molens van Kinderdijk met elkaar gemeen? Ze staan op de lijst van beschermd cultureel werelderfgoed van de UNESCO. En dat geeft ze dan internationale bekendheid en dat trekt natuurlijk weer heel veel toeristen. De oude Rotterdamse Van Nelle-fabriek wil nu ook op die lijst van de VN-organisatie. En dus trok een Rotterdamse delegatie vanmiddag naar Parijs, naar het hoofdkwartier van UNESCO, om daar het aanvraagdossier in te dienen. En correspondent Frank Renoud, die mag mee naar binnen. Antoinette Laan, wethouder kunst en cultuur in Rotterdam. Daar zijn we dan in het Hol van de Leeuw. Is dat spannend? Ja, dat is ontzettend spannend. Het is echt een afsluiting van een lange periode. Heel veel werk verricht en voor Rotterdam een heel bijzonder moment. Hoe lang hebben de voorbereidingen geduurd? Ja, vanaf 92 staan we op de lijst, maar dit heeft nu toch wel een jaar of drie geduurd... voordat het helemaal compleet is geworden. Nou, daar gaan we. Ja, dat ja. is wel. Uh, thank Dank u wel en welkom... I would like to move to the official part of uh, this session and um, hand over the, uh, the nomination uh, on behalf of the Netherlands government. Uh, and, uh, thank you. Thank you very much. Okay. <laughs> Alessandro Balsamo is degene hier bij de Unesco die gaat over dit dossier, meneer Balsamo. U heeft gezegd dat het anderhalf jaar gaat duren voor u een besluit kunt nemen. Waarom duurt dat zo lang? Well, because the evaluation process by the advisory bodies it's an in-depth uh, process. Gaan echt de diepte in bij het onderzoeken van het dossier. And uh, it involves uh, many different experts Gaan echt experts van over de hele wereld schakelen we in om te kijken naar het dossier, om de vanillefabriek ook te bezoeken, om te te kijken of het aan de criteria voldoet. This uh, periode van tijd is uh, required, En daarom duurt het zo lang. Mathieu well, well yeah. Knibbeler van Bureau Monumenten in de gemeente Rotterdam. U bent verantwoordelijk voor dat enorme dikke pak dat net over de tafel werd geschoven naar de UNESCO. Zo'n 10 centimeter dik aan papieren en boeken. Wat zet u daar nou precies in? Wat doet u om de UNESCO te overtuigen dat die Van Nelle fabriek op die lijst moet komen? Ik denk dat het heel erg overtuigend is dat we een oude fabriek hebben uit de jaren 30 die nog steeds bestaat. Die monument is, maar die ook inmiddels al een tweede leven heeft gekregen. En die nog steeds functioneert en die nog steeds dezelfde aandacht genereert. En ik denk dat het voor een als Rotterdam en voor de fabriek zelf heel belangrijk is. Meneer Roger Meertens, u bent de huidige eigenaar van de Vanelle fabriek, met allemaal ontwerpers en uh, moderne beroepen die erin ja. zitten, in tegenstelling tot koffie en tabak van vroeger. Wat hoopt u, nou, uh, wat hoopt u dat het oplevert, zo'n UNESCO, als u op die lijst komt? Wat betekent dat voor u? Nou, kijk, zoals misschien bekend is, uh, is het, uh, het uh, zijn van een UNESCO-monument niet, niet gepaard met het ontvangen van geld. Uh, waar wij het met name in zoeken is in naamsbekendheid. En wat uh, heel belangrijk is, een kroon op ons werk, dat wij naar de hele renovatie in, in ieder geval een beloning krijgen dat wij UNESCO-monument zijn. Is het dan vooral eervol? Of, of levert het ook iets op, zou ik maar zeggen, meer toeristen bijvoorbeeld? Nou, kijk, het, het is eervol, maar met name eh, waar de focus ook op zal eh, gericht zijn de komende tijd, is dat wij gaan kijken hoe wij eh, meer toeristen naar de Van fabriek kijken, om ook het monument in ieder geval open te stellen voor iedereen. Wat natuurlijk ook net in de bespreking naar voren kwam. Het is een levend monument, een dynamisch geheel. Met huurders, evenementen, maar ook met de toeristen straks die komen kijken. Ik bedoel, we hebben ook op de Van Houseparties. Ja, toch ook leuk. Staat dat ook in dat dossier trouwens? De, de evenementen staan in het dossier. Niet allemaal met name genoemd, maar wel het gebruik... en het nieuwe gebruik van de fabriek. En dan nou moet u anderhalf jaar gaan zitten duimen draaien en wachten. Ja, ja wachten is mijn ding niet. Dus uh, dat is inderdaad wel een, een uitdaging. Maar anderhalf jaar is zo voorbij. Er komt nog een sessie in de zomer of na de zomer... Met, met tekst en uitleg of niet. Kijk, als het dossier zodanig compleet is dat dat niet komt. Maar er komt altijd iemand kijken naar de site... met een presentatie, moet u daar geven. En daarna is het eigenlijk ja, nog, een, nog een zeven maanden wachten... En hopen wij eigenlijk in Algiers uitgenodigd te worden om, eh, om deze eh, eh, prijs in ontvangst te nemen? Het erfgoed aan de Maas wacht op het stempel van UNESCO aan de scène. Op weg naar het weerbericht nu maar eerst Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. for Mcdonalds, Mr. Rock Roll. gaan we naar Miss Sun and Snow. Willemijn Houberg, goedemiddag. Ja, dank u. Wat een mooie titel. Wat gaat dat snel weg, zeg, die sneeuw, als het op een gegeven moment... eenmaal begint te dooien. Ja, en die regen heeft ook wel een handje bij geholpen. En nu eigenlijk alleen op de schaduwplekken. Daar waar de zon ook niet zo makkelijk komt, daar zie je soms nog wat sneeuwrestjes. Maar uh, verder is het echt weg, voetzie. Want de temperatuur is behoorlijk opgelopen ook. Ja, ja het is uh, vandaag zelfs 8 graden geweest in uh, Zeeland... Uh, op de Schelling uh, bleef de temperatuur ietsjes achter. Nu een graad of drie. En het Noordoosten uh, gaat graad of vijf. Maar echt uh, heel anders dan uh, vorige week inderdaad. Met temperatuur onder het vriespunt toen. Uh, welke kant gaat het op de komende nacht bijvoorbeeld? Nou eigenlijk krijgen we een beetje uh, herfst. We hebben een beetje herfst voor de boeg. Vandaag was het een hele aardige... Herfst? zei het dan nou? Herfst. Okay. Ja, ja, ik zei het echt. Ga <laughs> ja, ook in de winter kan dat. Nee, vandaag was het bijna lenteachtig. Ja, we kunnen van alles met het weer. Maar er was veel zon. Maar vanuit het westen komt er een front aan, een eerste front. Um, nou, dat brengt natuurlijk bewolking met zich mee, maar zeker ook regen en ook veel wind. De wind gaat vanavond al flink aantrekken. kan ook gepaard gaan met zware windstoten, tot zo'n 80. Misschien in het noordwestelijke kustgebied 90 kilometer uh, per uur. En um, in principe blijft een groot deel van de nacht ook flink doorwaa doorwaaien. Loopt van de dag, de nacht zwakt die wind uh, wat af. En dan trekt tegelijkertijd ook dat regengebied weg, maar dat heeft dan wel wat achtergelaten. Morgenochtend is het dan in het noorden van het land enige tijd wat droog... maar in het zuiden tegelijkertijd begint het dan opnieuw te regenen. En dat gebied bereikt zich morgen in de loop van de dag dan over het hele land uit. En in totaal verwacht ik tot woensdagochtend zo'n 10 tot 20 millimeter. Dus dat kan echt even flink plensen. Herfst met een hoofdletter H. Ja, ja, precies ja. En zo is het de hele week, de komende dagen. Nou, het is in ieder geval dinsdag en, uh, en woensdag flink onstuimig weer. Daarna uh, wordt het wat rustiger... Maar af en toe kan er nog steeds wel wat regen vallen. En er is nog steeds kans ook op een klein beetje zon. Dat okay. wel. Morgen en overmorgen dan niet zo. Temperatuur in eerste instantie aan de hoge kant. Morgen zo'n 10 tot 12 graden. Woensdag nog ietsjes zachter. En daarna gaan we weer iets omlaag met de temperatuur. Wilhelmijn Hubert, denk je wel. De VARA moet het programma over de mogelijke zelfmoord... van Tim Ribberink rectificeren. Dat heeft de woordvoerder van de familie gezegd op een persbijeenkomst. In twee radiodocumentaires. Vorige week werd getwijfeld of het pesten wel de reden is geweest... van het overlijden van de 20-jarige Tim Ribberink. Joris van der Kerkhoff sprak met de woordvoerder van de familie... Marines van den Berg. Meneer van den Berg, in een televisiestudio. Hier staat uw naambordje. Hierachter gaf u die verklaring. Waarom eigenlijk zo'n verklaring? Nou, we wilden sowieso al iets zeggen naar de media toe... over de afgelopen drie maanden... en over het respect dat er door de meesten ook getoond is. We wilden ook iets zeggen over het bezoek van, van de staatssecretaris. Omdat het toch een belangrijk feit is dat pesten op de agenda is gezet. En dat dat heel serieus wordt genomen. Want dat is er nu niet meer af te, af te vegen. Ja, deze en deze optelsom daar hoort een maar achter. En die maar heeft dan te maken met de reportages van de VARA. Daar moest u ook nog even wat over zeggen. Maar zo'n ambiance in een televisiestudio live uitgezonden? Ja, ik had misschien wel voor iets anders voor hem kunnen kiezen. zeggen Er mag één, één iemand komen. Maar ja, we hadden toen al, ook van tevoren, ook uit logistieke redenen gezegd... het moet georganiseerd worden. We hadden daarvoor voor gekozen. Daar, daarin. En ik had ook wel het indruk. Blijkt ook dat veel daar ook al voor wilde komen. Nou, kon u vertellen hoe boos de ouders waren... over de reportages van de Vara afgelopen week? Nou, doet u het woord maar van de vader. Nou... De vader zei, het voelt als een moordaanslag. En de moeder? En de moeder zei, het is alsof mijn zoon na zijn dood nog moet knokken. Heeft al zo geknokt. En daar kun je, bijna, ja, daar kun je nauwelijks vragen over stellen. Doe het dan toch maar. Ja. En wat maakt het uit als hij zelfmoord had gepleegd... en dat het niet over pesten zou zijn gegaan? Waarom zou je daar nog zo'n verklaring overheen moeten brengen? Nou, je wilt de integriteit van je kind niet in het geding gebracht. Is, het, is het is je kind. En je wilt niet dat zijn naam uh, bezoekeld wordt. Hè? Dus ik, denk, ik denk dat het een heel zuiver oudergevoel gevoel is. Maar dat heeft er niks met pesten te maken. Gepest worden of niet gepest worden. Nou, Als je integriteit van iemand in het geding brengt, pest je hem ook. Nee, dat snap ik, tot op zekere hoogte. Maar het feit, of je nou gepest zou zijn of niet gepest zou zijn... dat doet niks af aan de zelfmoord. En niks af aan zijn integriteit. Dan had hij vast een andere reden om uit het leven te stappen. En dat heeft hij dan ook gedaan. Nou, dat maakt wel, wat, wel degelijk wat, wat, wat uit. Hij heeft het zelf heel duidelijk zo aangegeven. Ik heb mij gepest, gedreitend en bespot en uitgesloten gevoeld. Dus hij heeft dat thema op de agenda gezet. En daar kun je dus niet omheen. Het zijn ook mensen die via een hele andere geschiedenis tot zelfdoding komen. En Dan moet je daarna kijken. Het zijn andere geschiedenissen. De varen voor de rechter. Nee, de ouders doen dat toch genuanceerder. Wat, hoe gaan ze dat doen? Ja, we gaan een brief schrijven naar de Raad voor de Journalistiek... Hè, waarin we nog eens eh, ingaan op de punten waar we allemaal de vragen over, over hebben. En we gaan hun eh, zeggen van... Ja, hoe moet je naar nou dit soort journalistiek kijken? Hoe, wat voor ethiek zit je nou eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk achter? Maar de ouders zijn wat dat betreft ook eh, Twentse mensen... Hè, die gewoon hard werken hè, en die niet meteen eh, naar de rechter stappen. We moeten oppassen dat we de zaken niet gaan omdraaien. Hè? Daar, is het? Want het is wel mooi om te zien wat er nu met u gebeurt. Als het over de VARA gaat, de excuses die aangeboden zijn via internet op, op hun eigen site. Ja. Uh, waarin ze aangeven dat ze het niet zo bedoeld, althans niet bedoeld hebben wat de reactie is. Uh, ja, die zijn voor u en voor de ouders niet, niet voldoende. U wordt er meteen, de ogen gaan meteen boos staan. Ja, daar word ik ook boos van. Hè? Ook dat je het niet rechtstreeks doet. Dat zijn toch geen omgangsvormen. Namens de familie Ribberink, we hebben de vader gevraagd naar een reactie... maar bij die omroep beraden ze zich nog op een antwoord. Later wellicht meer. Ja.